ANBB Verkeersinformatie, er staan nog twee files. Eentje op de A28 Hogeveen richting Assen... tussen Afrit Westerbork en Assen-Zuid, 4 kilometer. En na een aanrijding op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... voor de tunnel 3 kilometer. De rechte reisrook is daar dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Ben Brons. Ja, welkom. En ik ga vanavond praten met Ilias L. Hadioui. Hoe de straat de school binnendringt. En het gaat over thuiscultuur, straatcultuur en de scholen. Ilias is... Socioloog, Verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is bezig aan een proefschrift. En dat proefschrift dat gaat over sociale uitsluiting. Maar voor die, hij vertelt het me net voor de uitzending. 2600 jongeren heb ja, je daarvoor klopt. geïnterviewd. Hè? In, Rotterdam? in Rotterdam? In Rotterdam. Alleen maar in Rotterdam. Ja, op Rotterdamse scholen. Dat dan. Ja. Op Rotterdamse scholen. Ik las hoe de straat de school binnendringt, een tijdje geleden. Het is nog niet zo lang geleden, verschenen bij uitgeverij van Genem. ik dacht, dit is een mooi onderwerp om in dit programma waarin we praten, elke vrijdagavond, drie keer per maand, naar aanleiding van het boek. Om te praten over dat onderwerp. Want dat gaat ons allen ter harte. Ja toen wisten we nog niet, want ik heb je, ik geloof, een dag of tien geleden of al wat, wat eerder uitgenodigd ja. voor vanavond, toen wisten we nog niet wat er in, in Londen zou gaan, gaan gebeuren. En het is natuurlijk uh, onontkoombaar dat we daar nu uh, om te beginnen het even over hebben. Dat jij als stadssocioloog daar je licht over laat uh, schijnen. Ik las gisteren in de Volkskrant ook al een, uh, een uh, hele korte, korte reactie van je. Die was je gevraagd over wat je ervan vond. In die Volkskrant staat vandaag een uh, essay van de Engelse psychiater en schrijver Theodore Dalrymple. Deel Britse jeugd is agressief, gemeen, onbeschoft. Eh, waarin hij ook weer eens uitlegt dat die jeugd zich voortdurend in een soort slachtofferpositie eh, manoeuvreert. Maar voordat we het over oorzaken hebben, over wat daar nou gebeurd is. Eerst even over eh, hoe de premier in Engeland gereageerd heeft, Cameron. Wat vind je daarvan? Nou, je ziet dat hij eigenlijk uh, uh, in zijn reactie eigenlijk aangeeft van ja, naast alle economische omstandigheden uh, is er ook iets uh, fundamenteel mis. Met onze maatschappij hij heeft zelfs disgusting gezegd. En society is sick. Dus letterlijk heeft hij, zou kunnen zeggen, de maatschappij als een soort van lichaam uh, opgevoerd. Wat, wat ziek is. En, uh, en, en dat behoeft dan volgens hem ook gezondheid. En hij heeft daarin uh, gewezen eigenlijk op uh, het ontbreken van een publieke moraal. En uh, de vorm is misschien niet helemaal uh, uh, zoals ik dat graag zou. Uh, wat mijn voorkeur heeft. Maar ik vind het ook te gemakkelijk om het een soort van weg te wuiven... als ja, er is helemaal niets aan de hand... en dat aspect is helemaal niet aan de orde. Ik denk dat um, uh, uh, het belangrijk is dat dat, uh, dat, dat gezegd wordt... En dat ook die analyse, zou je kunnen zeggen, van uh, een, een publieke moraal... en het, hij verwees natuurlijk in het specifieke geval naar die Maleisische jongen... die he, uh, bloedend uh, door die drie jongens alsnog beroofd werd. Ja, die jongen, die, een puber, ja. die ligt op straat, die Precies. wordt dan zogenaamd geholpen... en wordt vervolgens Precies, beroofd. en niet zozeer naar het rellen aan zich. Want dat, hij, dat was echt heel sp ik heb daar goed naar geluisterd. Het ging echt in, in dezelfde zin als uh, de, de casus van die Maleisische jongen. En ik denk dat ieder die dat aanschouwt... gewoon als mens even los van alle analyses, et cetera... is het ook inderdaad misselijkmakend. En, en um, getuigt het van, van geen ene vorm van empathisch vermogen. He, dus dat is, iemand is bloedend... verkeerd, zeg maar, in de, in, de, in de diepste vorm van afhankelijkheid... en vervolgens beroof je die persoon. Uh, en je, je ziet dat daar... Um, Um, dat ook de omgeving van die jongens... Hè, dat waren iets van 15 jongens die eromheen stonden... zich allemaal bewust waren van het feit... als je dat filmpje goed ziet. Ja. En dat is, denk ik... Uh, los even van de terechtheid van alle economische analyses... analyses van de economische condities... en de culturele condities en de sociale condities... maar dit gaat over, je zou kunnen zeggen, een moreel vraagstuk. Iemand dicht op straat, bloedend, wordt zogenaamd geholpen... wordt beroofd. alsof, Niet alsof de jongens die dat, die dat doen, geen enkel besef meer hebben van, van, van een gemeenschap... of wat dan ook, ja. van het gemeenschapsdenken of van wat het is. Laten we het daarover hebben. Wat ja. is volgens jou, de, de, en je hoeft het antwoord niet te geven... want uh, dat antwoord wordt misschien deze dagen door te veel mensen te makkelijk gegeven... maar als we erover nadenken, wat, wat, wat zou er nou oorzaken kunnen zijn van wat daar gebeurd is... Um, uh, met, met de casus van die Maleisië, nee, nogmaals. Of de, de, rellen. de, de totale rellen. Ik wil het even, even, even, even. Ja, breder. Ja, en dan kijk, wat, wat, uh, allereerst is het gewoon heel erg duidelijk. En, en dat is ook als je de Britse literatuur erop naleest. Hè, dan merk je gewoon dat er sprake is van een Londense samenleving. En niet zozeer Engelse, maar een Londense samenleving. En de grootstedelijke omgevingen binnen Engeland, hè, Birmingham. Speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol. Je ziet dat daar sprake is van, eigenlijk van twee werelden. Aan de ene kant het centrum van die, van, van, van die steden, die meegaan zijn in een soort van globaliserende wereld. Met financial markets en, en appartementen die grond euro kosten. Uh, Lamborghini's en alle pracht en praal zou je kunnen zeggen, van deze wereld. En dat is uh, parallel voltrekt zich dat aan jongeren die opgroeien in Volkswijken, die ook steeds verder weggeduwd zijn. He, door, door, uh, door, um, door het opkopen van de huizen natuurlijk. Uh, het is een particuliere woningmarkt. En je ziet eigenlijk dat die jongeren uh, gehuisvest zijn, die gezinnen, in, in, in woningen, ik heb ze zelf ook gezien toen ik er was, die hierdoor geen enkele woningbouwcoöperatie goedgekeurd zouden worden. He, gewoon technisch gezien die te maken hebben met een, met, met een, ja, een scholing... Eh, wat in de basis nog eh, toegankelijk is. Maar daarna hè, voor hun hbo en universiteiten is de toegang ontzettend lastig. Dat kost veel geld, um, uh, arbeidsmarktkansen. Uh, goed, uh, het is een global economy, in het, eh, global city. Hè, dus dat betekent dat daar een dienstensector... Met een, met, met een kenniseconomie aanwezig is. Dat betekent dat als je mee wilt met die wereld van de pracht en prauw, dan dien je op de een of andere manier een gekwalificeerd diploma te hebben. Je moet, je moet kennis bezitten om mee te draaien in die economie. En het zijn nu juist net deze jongeren... die um, in een geïsoleerd van die hele uh, kenniseconomie en dat, dat heet cultureel kapitaal... Hè, uh, van dat opleidingsniveau zou je kunnen zeggen... Uh, opgegroeid zijn. En eigenlijk binnen die maatschappij... Binnen die, Londen, uh, binnen die Londense maatschappij... eigenlijk een soort van het buiten ervan gaan, gaan, gaan, uh, gaan voorstellen. Zoals ook een van de sociologen heeft gezegd. En... Uh, dat is heel pijnlijk. Dus ik denk dat, als je, dat, dat die, die frustratie, de onvrede en de massaal, massale bereidheid van deze jongeren om deel te, ne te nemen aan zoiets, uh, in de diepte te maken heeft met economische condities. Dat spreekt voor zich. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook ontzettend veel jongeren die mee hebben gedaan met de rellen, die niet uit die belabberde economische omstandigheden komen. En uh, uh, die uh, uh, uh, zelfs, uh, zoals de burgemeester van Manchester zei, een avondje uitgingen. Ja. Ja, dat was een soort van... Uh, een, uh, banen hebben. Banen hebben. Uh, uit middenklasse gezinnen komen. Uh, en je zou dus kunnen zeggen dat uh, Cameron om die reden terecht... zou je kunnen zeggen een verschuiving wilde teweeg brengen. En ik, ik wil niet hem als politicus zozeer ondersteunen daarin. Maar analytisch is het interessant dat hij die verschuiving naar dat idee van de publieke moraal dan uh, uh, doet. En in Nederland hebben we dat natuurlijk met balken de gehad... met normen en waarden, fatsoen moet je doen en al die zaken meer. Maar uh, er is een soort van behoefte, er is een soort van idee... dat uh, uh, als mensen te eten en te drinken hebben en in goede woningen leven... dat het dan nog niet afgelopen is, dit probleem. Dat er meer is, dus dat er ook een ander soort leegte... dan een economische leegte aanwezig is, aanwezig is in die stedelijke uh, samenleving van, van, van Engeland. En, um, en ik denk dat die twee aspecten belangrijk zijn... Om, uh, om, om enigszins te verklaren wat hier aan de hand is. Maar wacht even, die jongens ja? hè, die met banen... Met banen. Met uit, uit middenklasse gezinnen, die, die, die, die ook meededen. Waarom deden die mee dan? Um, er zijn verschillende redenen. We hebben hier in Nederland ook bijvoorbeeld hooliganisme. Hè? De rellen bijvoorbeeld in de Hoek voor Holland. Uh, daar waren ook ontzettend veel jongens bij die, die hoogopgeleid waren maar in het weekend gewoon gingen stappen en onder invloed van drugs en alcohol. En op een gegeven moment ontstaat er ook een soort van groepsdynamisch processen. Als er eenmaal geruild wordt, ontstaat er die hectiek en die hysterie... maar ook de spanning om daaraan deel te nemen. Dus dat is eigenlijk een autonoom proces. En je hebt uh, allerlei redenen om daaraan uh, uh, deel te nemen. Maar wat voor mij opvallend was, is het feit dat de woede zich richtte op... Het verkrijgen, het vergaren van uh, uh, uh, materialistische... of je zou kunnen zeggen de, de, de, de, de, de, de elementen goederen. van goederen. Dus eigenlijk een materiaal. Dus Televisies, iPhones. Uh, iPhones. Noem maar op. Gimpen zelfs. Ik zag zo mensen weg, weglopen met gimpen. Dus er was geen sprake van een politieke uh, doelstelling. Er zijn geen eisen op tafel gelegd. Zoals dat bijvoorbeeld in 2005 in de Franse Barnier's wel het geval was. In de Franse Barnier's was de eerste eis van de jongeren... Sarkozy moet zijn excuses aanbieden. Want die had toen die twee jongens uh, tuig genoemd. En wij willen betere scholing en meer banen. En dat was hier eigenlijk relatief afwezig. Dus de, de, het idealisme was er niet. Hè. Dus ook dat idealisme wat we bijvoorbeeld hebben kunnen zien... bij de Egyptische uh, revolutie van jongeren... Uh, die overigens toen niet zijn overgegaan tot, tot rellen maar puur tot demonstraties. Dat was relatief afwezig. Maar ook niet de politieke doelstellingen waren ook eigenlijk afwezig. Dus het was een soort van jongere populatie... die het gevoel heeft uh, thuis te zijn gekomen van een koude kermis... Hè, in die samenleving. Uh, behoeftig zijn aan de, de nieuwste gadget... in die commerciële samenleving van Londen... en daar niet aan kunnen voldoen op, een, uh, op deze manier. Gepaard met de onvrede die ze hebben... Uh, omdat ze bijvoorbeeld door de politie vaker worden gecontroleerd. Soms ook vernederd worden, et cetera. Uh, was dat een soort van een, een, ja, een explosie. Maar, zoals je het nu schetst, is het volkomen nihilistisch. Het is zonder enig bijvoorbeeld politiek verhaal dat ze, dat ze hebben. Volkomen nihilistisch. En zo snel mogelijk proberen zoveel mogelijk iPhones gimpen te krijgen. He, zoals dat aan de andere kant gebeurt uh, door. Uh, door de beurzen failliet te laten ja. gaan. Zo doen zij dat spiegelbeeldig door, door ja. de ruiten in te gooien... en het weg te halen, snap je? Ja, ja, ja. ja. En ik denk dat het een terecht punt is. Ik bedoel, het zijn uh, de bankdirecteuren... Hè, de, de politici met, met declaraties, et cetera. Dus je, je zou kunnen zeggen dat uh, aan de top en aan de basis... in die samenleving er een behoefte en een gerichtheid is... op materieel succes. En goed, er en zijn er mensen die rondlopen in pakken en dassen... die dat zeg maar, op de formele manier kunnen doen... En er is een gedeelte van de jongeren die dat eigenlijk op, een, op, op deze manier doet. Um, um, en en dat, dat, uh, uh, dat die, die afwezigheid van dat idealisme waar jij eigenlijk ook op uh, doet de, in je vraag... Um, uh, getuigt, uh, getuigt denk ik ook van dat feit dat dit een, een jongere populatie is... die opgegroeid is in die commerciële samenleving. In die uh, uh, gematerialiseerde samenleving die ook nog eens geïndividualiseerd is. Omdat het het individu is wat centraal staat in de eigen ontplooiing... en de omgeving zich daaraan eigenlijk zou moeten aanpassen. Um, en dat, ja goed, dat, dat is wat uh, de grote macro-trend is, zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen jongeren hebben meegelopen... die wel idealistisch waren. Dat is natuurlijk uh, die, die, die, die, dat, dat is altijd het geval. Uh, alleen, uh, uh, ik vind het moeilijk om dat te rijmen. Uh, ik vind het moeilijk om... Uh, om zeg maar enig idealisme uh, te ontdekken bij mensen die uh, een, uh, een grote store binnengaan om volgens een iPhone en gympisch weg te nemen. Zeg maar, ik had dan meer verwacht dat dat, dat zeg maar span, ja, bepaalde spandoeken of, of leuzen zeg maar te horen zouden ja, zijn. Ja, voor beter onderwijs. Beter onderwijs. Uh, voor voor buurthuizen die langer open mogen ja, blijven, precies. Voor, Want dat is ook even om het daar ook nog even over, uh, over te hebben. Dalrymple, ik heb het hier voor me liggen, het stuk vandaag in, in, in de Volkshand. Er zijn veel stukken al verschenen over die Londense rellen, die rellen in Engeland. Goed, hij zegt: uh, rellen zijn loon van laf-leiderschap. Waar hij ook voortdurend op wijst, en daar moet je iets over zeggen, denk ik. Hoe komt het, want dat is onmiskenbaar het geval, ook als je, als je naar de televisie kijkt en die jongeren hoort, dat velen van hen zich als een slachtoffer presenteren? Mm. Ze, kennen, ze kennen de taal van het slachtoffer als geen ander. Ja. Yeah. Kijk, in de, in de visie van Dalrympel... Uh, waar ik het niet altijd mee eens ben, uh, by the way... maar uh, staat dat slachtofferisme centraal. Ja. Hè? Dus zijn, zijn visie is eigenlijk van... ja, je hebt hier een soort van uh, uh, uh, welzijnswerk... een welzijnsland die, um, zou je kunnen zeggen... in samenwerking met de sociale wetenschappen... ervoor gezocht heeft dat we hele groepen jongeren... omgedoopt hebben tot slachtoffers uh, van hun eigen situatie. En, um, uh, Zo en, ervaren ze dat. En, Zo ervaren ze zegt... dat... Hij zegt dat is onzin, want nou ja, hij zegt, nou goed, maar ga door. Nou, en wat, wat belangrijk is van dat punt, denk ik, wat ik ook voor zou willen nemen... is het idee dat slachtoffers slachtoffers maken. Dus die, die jongens die daar, uh, uh, die Maleisische jongen nogmaals beroofden. Ja. Uh, maar het, het ging ook over de drie jongens die aangereden zijn in Birmingham... Hè, die hun eigen winkels wilden beschermen. Je, je zou kunnen zeggen dat de daders daarvan uh, ook slachtoffers zijn van het idee uh, uh, dat zij uh, in die samenleving maar moeten uh, pakken wat ze pakken kunnen. Hè? Omdat, ze, uh, omdat dat nu eenmaal de norm is. Dus het, het gaat er niet zozeer om dat uh, jij jezelf plaatst... Zeg maar, in een dienende functie ten opzichte van de omgeving. Maar het gaat er meer om dat je in die grote wereld van anonimiteit en van, uh, uh, van uh, geld wat jou niet toekomt, zou je kunnen zeggen... dat je daarin de grenzen verkent... en dat je eigenlijk zo ver mogelijk gaat... totdat de omgeving jou terugroept. Uh, en het extreme bijvoorbeeld is dan de, de, het beroven van die, uh, van die Maleisische jongen. Maar uh, ik denk dat zijn analyse van Doreen tegelijkertijd ook eenzijdig is. Je kunt niet uh, uh, welzijnsland zeg maar, de volledige schuld geven van... Um, van, uh, van je zou kunnen zeggen, uh, de problematiek van overlastgevend en crimineel gedrag van, van jongeren Er is in die Engelse samenleving wel degelijk sprake van een klassensamenleving. Er is wel degelijk sprake van die economische condities die ik, waar ik mee begon. Hè? Huisvesting, uh, scholing, et et cetera. Uh, dus dat is gewoon aan de orde van de dag, zou je kunnen zeggen. Dus de, de, het, het punt wat ik zou willen overnemen van, vanuit, zijn, vanuit zijn visie, is het idee dat slachtoffers slachtoffers maken. Ja. En dat je op een gegeven moment in de analyse daarvan um, alleen maar slachtoffers hebt. En het, het, het, het, het meest um, interessante daarbinnen is de reactie van die Maleisische jongen zelf. Ik weet niet of je dat hebt uh, kunnen, kunnen zien. Maar hij gaf dus in zijn uh, vanuit het ziekenhuis en een, een, een, een kaak, wat, wat, uh, wat uh, dus een gebroken kaak, volgens mij. Uh, gaf hij te kennen van ja, uh, uh, ik ben niet eens zo boos op die jongens... maar ik zou graag willen dat ze dat niet bij iemand anders nog een keer gaan doen. En dat is interessant. Dus dat is hij, is, hij is de werkelijke slachtoffer van die situatie, in zekere zin. En hij gaat zelf niet over tot een slachtofferhouding. Dat vond ik opvallend. Dat hij dus zelf een soort van beschermende rol... ten opzichte van andere mensen op zich, uh, op zich neemt. Uh, en, en die jongens die hem beroofd hebben, en dat, we nemen die nu als kaas... maar het gaat om een veel, bre veel bredere mentaliteit natuurlijk. Slachtoffers maken slachtoffers. Slachtoffers van eh, economische eh, condities. Slachtoffers van het opgroeien in een intellectueel, cultureel, sociaal klimaat... waarin de hoogste doelstelling is materieel succes... He, dat is zeker zijn ze daar ook slachtoffer van. Uh, uh, dat soort individuen... Uh, kunnen op een gegeven moment overgaan... tot het maken van andere slachtoffers. Omdat ze zo destructief zijn. Uh -huh. en, uh... Ik ga de vraag hierover. bewaren voor straks uh, tegen, tegen, tegen achter. Aan het einde van uh, dit programma. Dit is overigens begonnen met boeken. En ik praat met Ilias L. Hadioui. En hij is stadssocioloog. Verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij gaat promoveren op sociale uitsluiting. En... Hij heeft ook geschreven, en daarom had ik je uitgenodigd, hoe de straat de school binnendringt. En dat gaat, dat, is, dat, is, dat, dat, dat, dat heeft te maken met, het, met, met de onderzoeken die je doet. Dit is een essay dat je gemaakt hebt. Je spreekt vaak in de landen, of vooral in, in de omgeving Rotterdam, over dit onderwerp. Op uh, je... verschillende plekken. Ja, in de land is misschien een betere formulering, maar uh, uh, in de grootstedelijke omgeving. Wanneer ben je met dit onderwerp begonnen? Hoe de straat de school ja. binnendringt. Dat gaat eigenlijk over. Nou, leg het, even, leg, leg het uit. We nemen een jongen in gedachten die opgroeit. Dan ja. gaan we toch gewoon in Rotterdam. Ja, dat die in, mag ja. Die, die, die in, in een Rotterdamse wijk op, opgroeit die twaalf uh, jaar is. Ja, Spangen, bijvoorbeeld. Ja. Spangen. Ja. Wat is dat voor buurt? Voor mensen die luisteren die Spangen niet kennen? Ja, dat is een buurt in Rotterdam-West. Uh, uh, wat ook een andere wijk kunnen nemen. Maar toevallig heeft... Uh, nee, we nemen Spangen. Uh, dat Ro zit Sparta ja, ook, hè? Ja, dat zit ook Sparta, ja. ja Rotterdam heeft uh, zeven van de tien slechtste wijken van Nederland, volgens mij. Dus dat, uh, het, is, het is makkelijk om daar een wijk te, uit te pikken. Maar ik ben in de, met dit onderwerp eigenlijk in 2005 begonnen dat was dus voor het promoveren, zou je kunnen zeggen... waar ik geïnteresseerd was in overlastgevend gedrag. En zo ben ik eigenlijk op het thema van straatcultuur gekomen. Was er een concreet moment of een concrete aanleiding voor dat onderzoek? Nee, dat vond ik gewoon interessant. En dat speelde toen ook heel erg toen de tijd. En kort daarna waren ook de Franse rellen, by the way... Maar dit, dit, dit thema, en zo heb ik het essay ook geschreven. Dus het essay, het is geen wetenschappelijk essay, het is geen technisch essay. Het is juist bedoeld om een groot publiek van docenten, journalisten, opvoedende ouders eigenlijk inzichten te bieden via wetenschappelijk denken... sociologisch en pedagogisch in dit geval... naar uh, een aantal thema's die, uh, denk ik, ontzettend relevant zijn... voor nu en voor de toekomst. voor uh, um, uh, Als het gaat om de opvoeding van kinderen en jongeren. En ik heb dan ook inderdaad bij het schrijven van dit essay... hou je dan bij wijze van spreken ook echt mensen die je kent... Uh, uit, uit die wijken, zeg maar, uh, voor je. En ik... De, de subtitel, zou je kunnen zeggen, is misschien wel relevanter. Hè? Dus denken vanuit de pedagogische driehoek... van de thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Het gaat om thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. En ik heb in, in dit essay geprobeerd invulling te geven aan die driehoek. En ik heb aangegeven van... in de grootstedelijke omgeving... ziet de driehoek van sommige jongeren er als volgt uit. Maar nu gaan we eerst naar Spangen. We zitten ja. in Spangen. Dat is een van die wijken. En uh, daar groei ik op. Ik ben twaalf. Ja. En, uh, en ik ben, ben, uh, ben problematisch. Ja. Maar dan moet jij, dan moet jij even, even aan de mensen duidelijk maken... die zich daar niks bij kunnen voorstellen. Ja, ja. Hoe problematisch ik ben, wat ik doe bijvoorbeeld. Nou, goed, kijk, of, en, of niet doe. Nou, waar, waar die twaalfjarige jongen, ik weet niet of nog nogal problematisch is... maar dat kan niet gaan worden, uh, zeg maar mee te maken heeft... is dat hij thuis vaak opgroeit in een traditionele cultuur. Of in een volkscultuur. Vervolgens naar buiten loopt letterlijk op straat komt, zou je kunnen zeggen... en in de omgeving opgroeit van wat ik genoemd heb... een masculine straatcultuur. Een, een, een straatcultuur. Ik ga je even onderbreken, ja? want je zegt dat hij groeit op... In een, in, een, in een volkse cultuur, in een traditionele cultuur. Hm. Uh, om even gelijk, en dan moeten we even in jouw denken kruipen... een einde te maken aan één onderwerp. Dat heeft uh, een van jouw... Uh, Collega's aan, aan de Erasmus Universiteit ook al gedaan. Willem Schinkel, socioloog. Ja. Die was nog een keer zomergast bij Bas Heijnen. Dat, dat heeft te maken met integratiedebat. Ja, ja, ja. Het integratiedebat wordt voortdurend gezegd... Kijk, het gaat om groepen mensen die niet goed geïntegreerd ja, zijn. Ja. Ja. Schinkel die zei toen... Bij, ja, die mensen die, die, die zijn hier allemaal gewoon. Dus dat, dat integratieverhaal dat klopt niet. Ze kunnen problemen geven of niet. Maar je moet even los van dat debat gaan, gaan staan. Waarom? Nou, omdat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Dat is precies het verhaal. Dus dit is eigenlijk in navolging van, van, van het denken van, van Schenkel, zou je kunnen zeggen. En een concreet toepassing daarvan. Het maakt in Spangen niet uit waar jouw ouders eigenlijk oorspronkelijk vandaan komen. Je hebt allemaal te maken met die masculine straatcultuur. Je hebt allemaal te maken met die feminine uh, schoolcultuur, die we straks zullen bespreken. Ja. Die omgeving in die grootstedelijke omgeving is ongeveer gelijk. Voor de meeste jongeren, die, uh, waar ze ook vandaan komen. En wij waarom Nederland... schiet het niet op, heel plat, of niet plat, heel simpel ja. gezegd, waarom schiet het niet op als je dan zegt: ja, luister, maar het zijn allemaal Marokkanen in Spangen... die de problemen veroorzaken? Ja, omdat wij in Nederland geneigd zijn om dat, dat culturele, hè, dat etnische denken, zeg maar, centraal te stellen. Het punt daarbij is dat uh, dat helemaal niet zegt. Want waar het om gaat, is dat je kunt laten zien waarom bepaalde Marokkaanse jongeren dus ook Surinaamse en Antilliaanse jongeren, komen tot dat gedrag. En ik heb geprobeerd met dit essay, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die black box te openen. En te laten zien: van kijk, hier is die straatcultuur, die we met z'n allen kunnen analyseren in die grootstedelijke omgeving, en die ook uh, kleurloos is. En eigenlijk um, uh, alle uh, kleuren en alle etniciteiten en alle talen omarmt. Het is de meest, ik heb in het essay het genoemd, het meest, de meest integrerende cultuur van Nederland, zeg maar. Hè. Je hebt, iedereen kan eraan deelnemen. En. Um, um, dus volstaat het niet om in etnische termen te gaan denken. Uh, uh, vooral niet omdat je nu inmiddels te maken hebt... met een derde generatie van jongeren die uh, steeds verder weg afkomt te staan, zou je kunnen zeggen... van, die, hè, van die, dat immigratieland van, uh, van, van hun ouders. Maar opgroeit in die grootstedelijke omgeving met straattaal. En straattaal is niet iets wat uit Marokko komt. Nog uit Turkije, nog uit Suriname, nog uit de Antillen... nog uit Duitsland of België. Dat is echt made in Holland. Zeg maar. Dat is gewoon een... een, een uh, en uh, in elkaar geknipte en geplakte taal... door jongeren uit allerlei verschillende omgevingen... ook oud jongeren... die een nieuwe taal hebben gecreëerd. Oké. Okay. Ik ben twaalf. Ik zit in Spangen. Ik ben op straat. Je zei al, je hebt, hè, we hebben, je hebt die thuiscultuur... die is traditioneel volks. Je hebt die straatcultuur, die is masculin. Die is heel... Dat zijn mannetjesputters. Dat zijn, uh, die, is heel, die, is heel, die is heel mannelijk. Ja. Oké. Okay. Wat voor... Uh, wat voor jongen ben ik? Wat voor problemen dreig ik te gaan veroorzaken of veroorzaak ik al? We moeten even een profiel van hem hebben. Nou, op, op die, uh, uh, om een profiel te schetsen, kijk, waar het om gaat, is dat die jongeren, die jongen, dus die specifieke jongen, jonge, specifieke jongen van 12 jaar die opgroeit in Spangen, krijgt al vrij vroeg. want hij gaat dan nu naar het volzet onderwijs, natuurlijk, gaat hij te maken krijgen met die, hè, wat ik dan noem, die pedagogische meerstemmigheid. Hè? De boodschap van de thuiscultuur die of traditioneel of volks van aard is... de boodschap van de straatcultuur die dus macho-masculin is. Waar Wat verlangen het, ze daarvan? Waar, waar het draait om eer en respect en uh, geen gezichtsverlies mogen leiden. Uh, je, je status uh, moeten kunnen beschermen. Uh, maar ook de ideeën als de vrouw als lustobject. Maar ook een, een extreem materialistische uh, uh, levensvisie. Maar ook heel veel creativiteit. Er is nergens zoveel zo prachtig voetbal te ontdekken als op straat. Ja, dat is even een en, mooi zijstapje wat, we dus, nu, wat ik nu wil maken. Want dat beschrijf je ook in je boekje. Ja, ja, ja. Ik ken allemaal Gerald Vaneburg. Die, uh, die bij Ajax voetbalde en toen ook nog een tijdje bij PSV heeft gezeten. Mm, ja. Maar je hebt ook zijn broer, die beschrijf jij... Zijn neef, ja. Zijn neef is dat. neefje, ja. Jermaine Vaneburg. Dat, dat is grappig dat, dat Jermaine Vanenburg is onbekend in de burgerlijke cultuur. Ik heb, express, ik heb hem expres opgevoerd in het essay. Hetzelfde geldt voor Murad Bukhari. Uh, en dat zijn twee spelers die ongekend populair zijn, zou je kunnen zeggen, uh, op straat. Uh, uh, uh, met straatvoetbal, maar onbekend zijn zeg maar, in die burgerlijke cultuur. En ik heb ze gebruikt als soort van manifestaties van: kijk, hun neven en broer, uh, die, die zijn wel bekend in die, in die, in die burgerlijke cultuur. Maar die jongen van 12, die uh, krijgt al vrij vroeg te maken met die soort van bijna schizofrenie, hè? pedagogische meerstemmigheid. Van: oké, okay, wat is dan de juiste identiteit die ik moet aanmeten? En het punt is dat hij daarna ook nog eens op een school terechtkomt, waarin waarden als zelfreflectie. Zelf-expressie, zelfontplooiing, zelfstandig werken. Dus die, wat ik nog genoemd heb, die feminine, softe waarden centraal staan. Vrouwelijk? Uh, niet vrouwelijk. Want uh, uh, niet mannelijk, niet vrouwelijk, omdat je. Ja, maar feminine... wacht even, je begint met feminien. Dat is, nou, dat is... Dat ik, ik gebruik feminien zeg maar meer om, om die cultuur te duiden. Kijk, je hebt feminine jongens en je hebt masculine meiden. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, en, en daar bedoel ik mee dat masculin staat, wat mij betreft, voor macho, ja. niet voor mannelijk. Nee, maar voor macho. macho. Ja. En, en feminien staat dan voor? Het staat voor een, een verzorgende, eh, expliciterende, zachtere, uitnodigende eh, pedagogiek hè, van zelfreflectie. Dus ja. een, een cultuur waarin jongeren uitgedacht worden om op zichzelf te reflecteren, om zichzelf te ontwikkelen eigenlijk zou je kunnen zeggen een deel van de wat in de burgerlijke cultuur vrij normaal is zeg maar. Wat gaat er dan bijvoorbeeld? Schets even een, een, een heel concreet aan de hand van, ja. een, van, een, van een van een van een van een voorval dat je nu te plekke bedenkt wat er dan bijvoorbeeld op school misgaat. Nou, ik zit daar bijvoorbeeld. Ja. Ik ben ik ben twaalf en ik zit nu in het eerste jaar voortgezet onderwijs. Ja. En uh, mijn ouders die komen ook op school. Ja. En die begrijpen waarschijnlijk niet wat, wat, wat, wat de klachten van de leraar of lerares nee, zijn. Nee. En ik snap het ook niet. Maar schets, schets even de, de, de nou, communicatiestoornissen. Het, het, eerst, het, het dan. eerste probleem wat zich voordoet op die scholen en al die scholen waar ik ook uh, geweest ben, is het volgende. Je hebt aan de ene kant docenten die van mening zijn dat de ouders hun kinderen te streng opvoeden. Je hebt aan de andere kant de, de, uh, ouders die van mening zijn dat, dat docenten hun kinderen te vrij laten. En als je vervolgens die beide twee groepen dus vraagt van wat is nu precies het probleem. Het gedrag wat het kind vertoont, wat nu problematisch is. Komen ze vaak met hetzelfde rijtje: Spijbelgedrag. Uh, onbeleefd zijn in de, in, in de klas. Uh, met met uh, uh, smartphone voortdurend spelen. Roken, drinken, blowen. Het, het rijtje, Het bekende uh, lijstje ook. Hè? De ouders en docenten komen met bijna exact hetzelfde rijtje, Maar toch slagen ze erin, dag in dag uit. In de grote steden van Nederland. Elkaar, elkaar niet te spreken. En elkaar zelfs de schuld te geven, soms, hè, niet altijd... van het uh, deviante gedrag, zou je kunnen zeggen, van, van dat kind. Dus dat is het eerste probleem eigenlijk. Dat twee hoeken van die pedagogische driehoek elkaar niet kennen... elkaar niet herkennen en uh, onterecht... Ja, elkaar, even, ja? Komen die ouders op school? Nee, vaak dus niet. in, in, in, in, de volks, in Ja, de, je, dat bedoel als ik. Als je percentages wilt horen... De scholen, ik ben op sommige scholen geweest waar op de tien minuten gesprekken... niet meer dan 30% van de ouders aanwezig is. Waarom komen die ouders niet? Om allerlei, om allerlei redenen. Uh, uh, gebrek aan, aan, aan uh, cultureel kapitaal... in de zin dat ze zelf niet hoog opgeleid zijn. Hè. Uh, er zit soms een stukje laksheid en, en desinteresse in. Maar er zit soms ook een, een, een gesloten schoolcultuur die ze ervaren. Uh, een schoolcultuur ja, maar wacht even, dat allemaal. 30% ja. procent, zeg maar, komt dan op zo'n 10-minuten-gesprek. Uh, zo ja. zo ja, ouderavond, ja. Dus... Ze hebben ook waarschijnlijk helemaal geen idee... wat die kinderen daar op school doen, of hoe dat gaat. Uh, nou, zover zou ik het niet willen laten gaan. Maar ze, ze, uh, uh, uh, ze, ze kennen die wereld uh, onvoldoende. En ze kennen, wat ik vooral belangrijker vind... ze kennen de doelstellingen van die wereld onvoldoende. En het punt is dat... Maar wat aan... bedoel je daarmee? Ze kennen de doelstellingen van die wereld onvoldoende? Nou, op, op het moment... Op het moment dat, dat zo'n schoolcultuur uitnodigt tot zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing. en al die zaken die we met z'n allen. Uh, die vele mensen prachtig vinden. en zo'n kind is daar van huis uit niet op afgestemd, zou je kunnen zeggen. en is afkomstig bijvoorbeeld uit een thuiscultuur. waarin juist niet de trigger is dat hij of zij zijn eigen mening formuleert. En nou, dan krijg je een knal om te zichzelf worden. ontplooit, bijvoorbeeld. Of dat. Maar ook kinderen die uit gezinnen komen. waarvan de ouders de, de alcoholisten kunnen zijn. of, of gebrek aan taalontwikkeling. noem het maar op, et ja. Het lijstje is heel lang. Dan uh, is dat een zeer nobel streven van die schoolcultuur. Maar je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je in die schoolse omgeving. in die stedelijke omgeving. bijvoorbeeld de helft van de leerlingen. eigenlijk uit dit soort gebroken gezinnen komen. dan. Uh, is die ambitie van die schoolcultuur bijna niet meer te behalen. En je ziet eigenlijk dat, dat, dat, dat, uh, dat docenten dat ook merken. En dat de, de doelstellingen die zij bij wijze van spreken vanuit OCW meekrijgen, vanuit het ministerie van Onderwijs, uh, die zo net geformuleerd zijn, dat zij het gevoel hebben, ja, van het is steeds lastiger omdat. Uh, om dat op die doelgroep, zou je kunnen zeggen, uh, los te laten. Uh, maar wat, dan is de vraag vervolgens, ho, ho, wat, wat doe je dan? Hoe krijg je bijvoorbeeld die, ouderen naar die ouders naar school? Nee, het probleem is nog dieper, <laughs> om, om, dat, om, dat, om dat te belichten. En ik wil zeker geen pessimistisch boodschap naar voren schrijven. Nou, dat, maar, dat maakt niet uit. Maar, <laughs> maar het, het, het, het probleem is, is, is nog dieper, want uiteindelijk gaan die ouders... en die docenten naar huis, huh? Uh, dus ook die docenten uh, zullen om vijf uur uh, weer terugtrekken... Uh, uh, vaak naar hun eigen middenklasseomgeving. Die kinderen en die jongeren blijven volgens ook nog eens achter... met die derde hoek van de straat. Maar wacht even. Wat ook nog eens een onderdeel is van hun identiteit. Ja, je zegt, ze gaan. dat snap ik. Ja. Die docenten die gaan aan het einde van de dag gaan die, gaan die naar huis, doen de school dicht. Overigens... Dat, dat is logisch, ja. Dat verschilt per stad ook weer. Ik begreep bijvoorbeeld uit je boek dat in Rotterdam heel veel ja, onderwijzers... Ja. die wonen weer buiten de stad. Ja. En in Amsterdam wonen ze juist weer meer... Ja, sowieso woont de, meer middenklasse in de stad natuurlijk in Amsterdam. Ja. En uh, dus ook uh, vaak docenten. Uh, en uh, in Rotterdam woont de middenklasse vaak buiten de stad. En dat zorgt er wel voor, denk ik... dat de, dat, dat de kloof tussen docenten uh, en, en leerlingen uit die omgeving groter is. Hè. Dat je Want was... ze, zijn, ze zitten s'avonds weer niet in die stad... Ja. Die, waar die kinderen allemaal wonen. Ja, en, en, en ze herkennen en kennen die cultuur veel te weinig. Hè. Dus die, die, die, vooral de, het, ik heb het nu niet over de thuiscultuur, niet eens maar meer over de straatcultuur. Eh, wat ze dan niet herkennen. En ze als docenten lastig vinden in die klas. Hè, want het zorgt voor overlastgevend gedrag. Het is irritant gedrag vanuit hun uh, oogpunt. En ze horen een taal die ze niet uh, begrijpen en kennen. En je zou kunnen zeggen dat die kloof... Dan wat groter. Uh, maar dan nou even naar die ouders. 30% komt er maar gewoon op, op die 10 minuten gesprekken. Hoe maak je daar 80% van? <laughs> dat is een heel amb een grote ambitie. Uh, nou ja, voor mij was 60. Uh, ik, ik, ik geloof, ik geloof uh, meer in het volgende. Ik geloof uh, ik ben meer gaan geloven in het zeg maar. Uh, uh, zorgen voor het feit dat je uh, jongeren gaat equiperen. Om hun eigen plek, zou je kunnen zeggen... om te kunnen gaan met die eigen driehoek. Dus voordat Wacht ze... Wacht even. Jij zegt... Ja. Maar dit wil ik even laten rusten. Jij, jij wilt die jongeren zo uitrusten... Ja. dat zij die drie werelden waarin ze vertoeven ja. Dat begrijpen. ze daar boven kunnen staan... en dat ze daar hun eigen keuze in kunnen maken. En maar dat ze daar geen slachtoffer van worden. Nee, maar even... goed. Nee, maar goed. Dat, want dat hebben we aan het begin van dit troepergen ja. gehoord. Dat, dat, daar schieten we niks mee op. Nee. Want slachtoffers maken slachtoffers. Ja. Maar, maar goed... We gaan nu even terug naar wat je net zelf zei. Aan het einde van de dag gaan in Rotterdam. het Gaat het, het onderwijzend het personeel de stad uit. Want die wonen vaak niet in de stad. De stadspoorten gaan dicht. De ouders die kwamen sowieso al niet op de tien, tien minuten gesprekken. Meestal die, die zitten ook ergens anders. En de jongeren ja. die zitten op straat. Ja, in Spannen, in Delfshaven. In, in Delfshaven ja. zitten ze allemaal. Ja. Daar heeft die schoolcultuur geen enkele betekenis meer. Nee. nee. De thuiscultuur ook niet. Nauwelijks. Nauwelijks. Ja. Wat gebeurt daar dan op dat moment? Wat daar gebeurt is dat het een samenkomst is... van allerlei jongeren die te maken hebben met dezelfde omstandigheden. En die elkaar dus vinden op straat, zou je kunnen zeggen. In het, en de grote stad is anoniem. Dus dat is een omgeving met minder sociale controle. He. En dat betekent dat daar zeg maar, ook letterlijk het format aanwezig is voor deze nieuwe cultuur, he, van, van straatcultuur eigenlijk, om zich uh, te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien en bloeien. En je ziet dat die jongeren eigenlijk met elkaar een nieuwe cultuur in elkaar knippen en plakken. En dat, dat komt het meest, uh, wordt het manifest natuurlijk met straattaal. He. En uh, het punt is dat... Uh, sommige jongeren, en ik maak dan het onderscheid tussen primair en secundair... sommige jongeren zitten er vrij heftig in, zou je kunnen zeggen, in die, in die straatcultuur. En anderen doen er af en toe aan mee. Ja, dat is een belangrijk onderscheid wat je ja. maakt. Je hebt, je hebt, en dat, dat, dat ouders van kinderen in, in steden weten dat ook... waar die kinderen ook vandaan komen, op een gegeven moment gebruiken ze allemaal straattaal. Ja. Of ze nou op het gymnasium zitten... of, op, of het is op, op, geworden, of, ja. of vmbo doen. Ja. Ja, er is alleen een groot verschil tussen... Uh, de groep die vervolgens uh, s'avonds toch weer naar huis gaat ja. hè? en waar de ouders zitten die naar ze luisteren en die daar dan weer geen straattaal uh, gebruiken. Dat is even voor, voor op straat of onder elkaar. En de jongens en meisjes, die je, die je veelal op het VMBO zult aantreffen, die gewoon dag en nacht die straattaal gebruiken. Dat is hun cultuur, dat is hun domein. Precies, ze hebben die, zoals ik in het zeg, in in ze hebben die cultuur geïnternaliseerd. Die cultuur van buiten is hun eigen persoonlijke identiteit geworden. Dat, dat zijn zij geworden. En het pijnlijke is nu dat als zij in de andere twee domeinen komen... thuis dat of, het gedrag, op, of, op of op school, dat het gedrag afgestraft wordt. En die kinderen gaan dus dag in dag uit, laveren ze tussen drie werelden... waarin in de ene wereld datgene wat aangeleerd wordt... in de andere wereld eigenlijk weer afgestraft wordt wat beloond wordt in de ene wereld... wordt eigenlijk negatief beoordeeld in de andere wereld. En het is onmogelijk om... als je dat voorbeeld van die twaalfjarige jongen nog even naar voren wil halen... het is onmogelijk om zowel te voldoen aan... ik zeg het ook in het essay... bijvoorbeeld in het geval van traditionele gezinnen. Dat zijn dan vaak of oud christelijke gezinnen... of islamitische gezinnen. Het is onmogelijk om zowel te voldoen aan het uh, je zou kunnen zeggen de, de de de vroomheid en de bescheidenheid van de traditionele thuiscultuur, de macho-identiteit en en de hedonistische dimensie hè, van de straatcultuur en ook nog eens te voldoen maar aan de feminine je... karakter van de schoolcultuur. Dus het is een het is en het is heel heftig voor, voor de. Als jongen. jij zo'n zo, je, je, je je beschrijft nu die thuiscultuur, hè. laten we laten laten laten we, laten we even de islamitische thuiscultuur nemen nu. Ja. Tijdens de ramadan uh, trouwens. En dan ja. zeg jij dat is een dat is een, dat is een dat is een bescheiden cultuur. Wat bedoel je daarmee? Die, het is geen bescheiden cultuur. Nee. Het is, het nee, is, samen we... met die christelijke cultuur... Ja? Uh, uh, of die christelijke gezinspedagogiek... zie je dat, dat ze meer uitnodigen tot bescheidenheid. Bijvoorbeeld, ja, maar dat, in de, in de, communi zei, ja, in dus de communicatie bescheiden. tussen kinderen en ouders bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus het respect voor ouders, et cetera. En dat je niet alles uh, kun, uh, zomaar kunt zeggen. Uh, een stukje waardigheid, een stukje respect, uh, et cetera. En, en die, uh, uh, uh, die, je zou kunnen zeggen... Die pedagogische, dat pedagogische klimaat botst vervolgens met die, die snelheid en de macho-identiteit... en die, dat hedonisme natuurlijk ook van, van die straatcultuur. Maar dat, ver, dat verbergt die jongen thuis? Ja. Of zijn ouders knijpen een oogje toe? Wat, wat, wat, wat gebeurt daar? Ja, in, de praktijk dat gebe zie je toch. in de praktijk gebeurt, gebeurt beide. Maar het meest, het meest pijnlijke is dat die jongen uiteindelijk... in die drie werelden onderdeel is van die drie werelden tegelijkertijd... maar die maar niet lijken te rijmen met elkaar. En dat is een ontzettend pijnlijk uh, pu uh, puberproces, een adolescentieproces, omdat de vraag wie die jongen nu eigenlijk precies is, en dat is de meest cruciale bezigheid van pubers en adolescenten, zoekende naar, de, naar het antwoord op die existentiële vraag, wie ben ik? En dat is heel schietsovereen voor, nou, deze, voor deze jongeren. Oké, okay, maar nu ben ik, een, nu ben ik een, een, een, een, een leraar die denkt, weet je, ik, ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik ga toch die ene cultuur ook gewoon maar introduceren. Straatcultuur. Ja, ja ik, ga, ik, ik laat hem hip opdoen op, uh, op school. En ik laat hem uh, hij mag rappen wat mij betreft, op de schoolavond. Dat is niet goed, hè? Nou, ik, ik heb in het SD een voorbeeld beschreven wat aan de ene kant uh, uh, een soort van grappig is, maar aan de andere kant ook heel pijnlijk. Het is het voorbeeld van die school. Uh, ik zal geen namen noemen natuurlijk, maar uh, waarin op een gegeven moment uh, een, een rapper wordt uitgenodigd. Ik zal ook zijn naam niet noemen. Uh, die gevraagd wordt. Uh, in de aula zijn act op te, uh, uit te voeren. En, en die rapper, en dat was eigenlijk een vrij pijnlijk proces, die gaat daar te keer met uh, teksten, uh, hoe zullen we het formuleren, waar de vrouw niet de meest uh, geëmancipeerde rol uh, nee. in heeft, als je begrijpt wat ik bedoel. En, dat, begrijp ik, dat begrijpt iedereen gelijk. Ja, dat begrijpt iedereen gelijk. En, en, en ook teksten waarin het heel erg gaat om, om, om auto's en geld en dus en materialisme, et cetera. En je ziet dat die. Jongeren daar, als je ze analyseert... die, die, die zitten daar in die, in, die, in, die, in die aula... en die hebben het idee van... wacht even, hier is iets mis. Want uh, dat is een rapper... Die, luist, die beluisteren sommige mensen buiten de school... zou je kunnen zeggen, dat, dat begrijpen we. Maar hoe komt het toch nu dat die directeur van de school... die rapper uitnodigt om binnen de school... deze act op te voeren? En vervolgens gaat de schoolbel... Na, na deze act... en zie dat die leerlingen weer uitgenodigd worden... naar de klas te gaan. En in die klas... Uh, uh -huh. Gaat het dan vervolgens om diametraal tegenovergestelde dingen? Er staat een vrouw voor de klas. He, dat is het eerste. Dus de vrouw is geen lustobject of gebruikselwerp meer... zoals in de teksten, maar die staat op een gegeven moment uh, voor de klas. Het gaat niet meer om die materialistische doelstellingen. Want het eerlijke verhaal van de schoolcultuur is... jongens, als je, uh, als je na acht jaar gestudeerd hebt... vier jaar voortgezet onderwijs en daarna ja, vier jaar uh -huh. MBO... is het eerlijke verhaal dat je iets gaat verdienen... tussen de 1400 euro en 1700 euro netto. Dat is het eerlijke schoolverhaal, wat docenten ook vertellen. Dus je, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat uh, die schoolcultuur dan iets binnenhoudt, zou je kunnen zeggen, om uh, mee te gaan, natuurlijk, en dat is alle begrip voor, om, om die schoolcultuur te willen aanpassen, zou je kunnen zeggen, aan de interesses van deze jongeren. Maar daarmee lijken ze hun eigen doelstellingen te ondermijnen. Het is een soort van, bij wijze van spreken, een soort van paard van trooien, bij wijze van spreken, hè, wat dat, dat effect treedt dan op. En die jongeren en die, en die kinderen, voor hen is het nog pijnlijker... omdat ze dan minder uh, in die vervagende wereld, zou je kunnen zeggen... nog minder scherp kunnen aanduiden van... oké, okay, dat is schoolcultuur en dat is straatcultuur. Hoe ga je... Oké, okay, want we gaan terug naar, naar, naar dat moment. Goed, die, die ouders die komen niet op de 10 minuten gesprekken. Het is heel optimistisch om te denken dat je daar 60% van zou kunnen maken. Dat je ze wel zou kunnen krijgen. Onderwijzers... Die zijn op een gegeven moment ook de stad weer uit. En die jongeren steeds meer. Die lopen daar dromend van het nieuwste model iPhone s'avonds op straat. En gaan hun creativiteit met een beetje pech gebruiken. Om uh, dingen te doen waarvoor je uiteindelijk in de bak belandt. Ja. Jij zegt, je zou die jongens moeten uitrusten. Uh, op een manier moeten toerusten met, met, met, uh, met wat dan ook. Waardoor ze in staat zijn om, om, om die drie werelden waarin ze zich bevinden nou ja, te verbinden, te snappen of wat dan ook. Hoe? Wat? Te kunnen overstijgen, ja. Te ontstijgen, ja. Wat is het? ja alle, allereerst, kijk, het is natuurlijk een heel... Uh, uh, je kunt niet in de drie werelden nee, te nee, nee, nee. ingrijpen, maar als je het hebt over toespitsen op de schoolcultuur, wat je kunt doen binnen die schoolcultuur, is dat je op een gegeven moment, zeg maar, je eigen keuzes maakt in die zin dat je zegt, oké, okay, wat zijn onze doelstellingen van de schoolcultuur eigenlijk? He, dat is, dat, vaak zie je dat, dat, dat, dat docenten die vraag uh, wel stellen... maar uh, dat, dat de vertaalslag in de praktijk nog een beetje afwezig is. Nou ja, iets leren, lijkt mij. Dat sowieso. Er is geen enkele school die zichzelf niet uh, die doelstelling zou uh, willen formuleren. Maar ik heb meer over pedagogisch, pedagogisch vlak. Hè? Ja. Dus uh, hoe leer je iets? Is het via het klassieke systeem of via, via meer een systeem van vragen en beantwoorden? Hè? Dus meer, meer, meer uh, up-to-date. En, maar belangrijker dan dat is uh, welke welk pedagogisch klimaat willen wij eigenlijk op deze school hebben? En dat is een fundamentele vraag. Want dat is een vraag eigenlijk van naar de schoolidentiteit. En in het licht van die vraag zou je kunnen zeggen... kan er een discussie plaatsvinden over patches, over iPhones en over uh, uh, al die zaken, zou je kunnen zeggen. En vaak beginnen we andersom. We hebben problemen met patches of met smartphones... En dan eh, willen we dat bestrijden. Maar het punt is dat je sociologisch ernaar moet kijken. En dat je begrijpt van... Hey, die jongeren groeien op in die jeugdcultuur. In die populaire jeugdcultuur. Nemen dat mee binnen die schoolcultuur. En willen daar eigenlijk maar iets mee zeggen. Maar wat betekent dat? Ho hoezo neem je de petjes en de smartphones mee in de schoolcultuur? Dat is onderdeel van, geworden van hun eigen tijd. Dus, eh, eh, op een van de scholen zei een van de jongens letterlijk op de vraag van de docent... zou je je petje willen afdoen? Toen zei hij, de politie draagt ook een petje. Daar nou, heb ik had nog nooit over nagedacht. Maar wat, dat is natuurlijk om even te pesten Maar dat, daar zit een wereld achter van nadenken over dat patje. Dat betekent dat die, dat die maar je zou kunnen zeggen dat de jeugdcultuur van de straat, dat die jongeren zich dat hebben toegeëigend en eigenlijk het vrij vanzelfsprekend vindt dat binnen die schoolcultuur eigenlijk weer uit te oefenen. En nu komt het erop aan, hoe reageert de schoolcultuur? Dat is heel belangrijk. Een schoolcultuur kan reageren door uitersten. Vaak zie je dat ook. Hè? Dus aan de ene kant zie je de cultuur van laissez-faire. Van laat maar binnenkomen. Blackberries op tafel, uh, patches, strata wordt gesproken, et cetera, et cetera. Tot en met de andere uiterste van scholen... die eigenlijk dus bijna militaristisch erin staan... van oké okay, jongens, we willen helemaal niets te maken hebben met die straatcultuur, Alle blackberries eruit, alle uh, jassen, patches en al die zaken af. Mijn punt is dat we verder zouden moeten gaan. Mijn punt is dat je gebruik zou moeten maken... van de inherente interesse die bij deze jongeren leven. Om dat volgens binnen de schoolcultuur om te zetten en om te bouwen naar iets wat functioneel is voor, hun, voor henzelf en voor de docenten. En ik geef een voorbeeld. Om bij de Blackberry te blijven, want daar is het, op veel scholen is daar heel veel discussie over de laatste tijd. Um, in plaats van dat scholen zeg maar, komen tot een ultiem verbod op de Blackberry, dan wel een, het ultiem toelaten van de, van de Blackberry, stel ik voor dat, dat scholen het concept, het fenomeen van de Blackberry onderdeel laten zijn van hun eigen curriculum. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen in die klasse van oké, okay, blijkbaar is hier behoefte om uh, iets te doen met die Blackberry. Wij gaan ervoor zorgen dat we die klas opdelen in vijf groepen. Als groep 1 nu uitzoekt wie verantwoordelijk is voor het design van de BlackBerry... en groep 2 is verant is verantwoordelijk, um, of zoekt uit wie verantwoordelijk is voor de logistiek, fabricage, hè, merchandise, de mechaniek, etc. Etcetera, etcetera. Dan maak je gebruik van de inherente interesse die bij deze jongeren leeft om iets te willen doen met de BlackBerry. Maar vervolgens bouw je dat om naar iets wat functioneel is binnen die schoolcultuur. Namelijk het overdragen van kennis over logistiek. Merchandise, techniek, fabricage, et cetera, et cetera. Is en, dit niet heel... Of, heel simpel, ja? ja. Of dit is heel <laughs> simpel, of dit is een, een, een briljant idee... of dit is ongelooflijk naïef. Dat laatste in ieder geval niet. <laughs> maar uh, het, is, het is heel simpel, maar de minderheid van de scholen doet het. En dat is het meest pijnlijke. Dus de, de, de, uh, de, de minderheid van de school is ook hartstikke logisch. Uh, voert, zou je kunnen zeggen, de casuïstieken uit van de schoolboeken. Wie schrijft de schoolboeken? Dat zijn nu weer juist mensen, net als, uh, als jij en ik, waarschijnlijk. Die dus ook boeken lezen, boeken uh, schrijven en al die zaken. Dus voor wie eigenlijk een, een specifieke interesse... in die wereld van de straatcultuur niet per definitie aanwezig is, zou je kunnen zeggen. Dus dat ligt... Die, die, de schoolboekschrijvers zijn over het algemeen mensen die kinderen hebben die op het VWO zitten. Dus hun, hun oriëntatie op jongeren is een andere dan de jongerenpopulatie waar ik het eigenlijk over uh -huh. heb. Dus, en die scholen gaan dan gewoon die schoolboeken uitvoeren. Die kinderen, deze jongeren, komen binnen die schoolcultuur eigenlijk uh, uh, uh, en gaan een uitwedstrijd spelen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook in het boek uh, uitgewerkt. Hè, wat ik bedoel met een, het spelen van een uitwedstrijd. Dus je, je eigen pedagogische omlijsting niet herkennen binnen de schoolcultuur. Dat is het spelen van een uitwedstrijd. En, en nu geef ik het simpel voorbeeld van de, van de Blackberry... maar er zijn honderden voorbeelden die je kunt geven. En het gaat erom dat je eh, met deze ingrepen binnen dat schoolsysteem... twee dingen doet. En dat is voor mij essentieel. Het eerste is het houden van het onderwijsniveau. Dat is essentieel. In klassen waarin de helft van de leerlingen bijvoorbeeld een uitwedstrijd speelt... is het een ontzettend lastige taak voor docenten om les te geven. En sterker nog, voor die leerlingen is het ook vaak een, een, een, ja, een heel, heel, heel pijnlijk, uh, heel saai moment. Ze, ze weten zich geen houding aan te geven. Ze begrijpen niet waar die docent allemaal over aan het praten is. Ze begrijpen niet waarom dit op de een of andere manier een voordeel is voor hun eigen leven. Uitwedstrijd. Hè? En ze houden elkaar in een vergreep. Docenten die eigenlijk ingestoken zijn met een burgerlijke middenklasse uh, pedagogiek. En jongeren die met een st stedelijke straatsocialisatie eigenlijk opgegroeid zijn. Ze houden elkaar in een vergreep. En ze komen er niet toe aan het lesgeven. Want de, de, de, de lesmomenten worden eigenlijk opge, opgenomen... door voortdurende chirpende geluiden. Hè? Uh, uh, uh, irriterende geluiden. Jassen die aan en uit worden getrokken. Telefoons die met, uh, bewust worden, uh, um, die, die afgaan. Uh, irrelevante vragen worden aan docenten gesteld. etc et cetera. Het is allemaal een manifestatie van een liggende opmerking van deze jongeren... dat ze eigenlijk willen zeggen... ik weet mij geen houding aan te geven binnen jouw schoolsysteem. En dat komt er dan op deze manier uit. En eh, om, het, om het te verduidelijken... geef ik docenten altijd het volgende voorbeeld. van Ik geef aan van Steven dat je op een, op een feest bent. Uh -huh. En iemand komt naar je toe... en begint eigenlijk anderhalf uur lang... te praten over de logistieke lijnen bij Philips. En het gaat maar door en door en door. En hij wordt heel technisch... en het gaat maar door en door en door. De meerderheid van ons... Uh, die het op een beetje nette manier, zou je kunnen zeggen, probeert op te lossen, zal proberen een aangrijpingspunt te hebben in dat, gespel, in dat gesprek, om het om te bouwen naar iets waar jij wel een, waar jij wel een uh, thuiswedstrijd uh, uh, speelt. Bijvoorbeeld um, um, dat je eigenlijk het op een gegeven moment wilt gaan hebben over televisieschermen, want daar weet je wat over te melden. En de meeste docenten begrijpen dan pas het gevoel wat die leerlingen uit, met die straatsocialisatie eigenlijk hebben in de klassen waar zij eigenlijk terecht zitten... He, dus acht uur lang per dag, zes uur lang per dag... wordt die feminine schoolcultuur op hen ge uitgeoefend, Zou je kunnen zeggen om het even zo te formuleren. En ze weten zich geen houding aan te nemen. Het is een gesprek, het is een monoloog in dialoogvorm. Dit houden we in gedachten. En we gaan kijken of het ooit uitgevoerd wordt... en wat de successen daarvan zullen zijn dan. Ja. Want dat zal het antwoord zijn op, de, op, de, op mijn vraag. Of, dit is eenvoudig is het in elk geval... Ja. Hoe complex het ook klinkt, want zo eenvoudig zal het ook niet uit te voeren zijn. Maar of het is heel briljant bedacht, of het is ongelooflijk naïef. Ja. Ik wil nu de laatste vijf minuten van uh, dit programma Brands met boeken... waarin ik het hele uur sprak met Ilias L. Hadioui... over Londen, over zijn essay Hoe de straat de school binnendringt. Nu nog even terug naar Londen. En hoe ga je... Het nihilisme. En heel veel jongeren in Londen zijn, zijn in de greep daarvan. En ze zijn zo nihilistisch... dat ze niet eens meer, niet eens meer met een gemeenschapsideaal de boel beroven. Ze beroven zelfs elkaar. We hebben, je hebt het uitvoerig ook, ook, ook beschreven. We hebben het allemaal kunnen zien. Hoe gaan we dat keren? Um, uh, het is in het geval denk ik wel te keren. Maar, uh, en, en ik denk dat je hier ook een normatief antwoord op zou moeten geven. Kijk, dit vraagstuk gaat, gaat heel erg diep en heeft te maken met... Um, met het, uh, het, uh, een, een, een, vooral een stedelijke samenleving die te maken heeft met een grondige uh, individualisering. Daar komt die feit op neer. Ieder voor zich, God tegen ons allen. Um, voor ons allen, is volgens mij de uitdrukking. God voor ons allen. Nee, ieder <laughs> voor zich. En dus ieder voor zich... En God tegen ons allemaal. Okay, nee, okay. dat, dat, dat, dat is de definitie in, in het van totaal. In het Duits is dus tegen en in Nederland is het voor. Goed, maar. Uh, de, de, nu ga hier ik is... ook twijfelen, maar ga door. Het, het, maar door. Je, zou, je, zou dat, je zou kunnen zeggen dat dat dat het, het geval is. En het individualisme en uh, het materialisme zou je kunnen zeggen. Die combinatie uh, uh, zorgen ervoor dat het individu zou je kunnen zeggen uh, zijn eigen biografie gaat ontwikkelen, zijn eigen loopbaan gaat ontwikkelen zonder sociale verbanden. Of in de afwezigheid van sociale verbanden. En een van de klassieke sociologen... Emil Durkheim heeft over dit... Heeft het woordje anomie ervoor ontwikkeld. Dat is een prachtig woord. En dat betekent zoiets als normloosheid. En hij zegt eigenlijk van... een samenleving verkeert in een toestand van anomie... op het moment dat de ene generatie... de andere generatie zou je kunnen zeggen... onvoldoende toerust met pedagogische... of onvoldoende pedagogisch injecteert. Om het maar even zo te noemen. Het is een situatie van normloosheid. Van jongens, jullie zijn jong, zoek het maar uit. En ik denk dat daar een van de, een van de fundamentele problemen zit... die aanwezig is in stedelijke, uh, geanonimiseerde, geïndividualiseerde uh, samenlevingen... waarin de, de enige, uh, het enige grote verhaal wat we nog lijken te, te kunnen vertellen... is het verhaal van economisch succes. Maar uh, dat is aan het eind van de dag relatief leeg. En uh, um, wat na, na de Lamborghini, wat is het daarna... Wat komt er naar de Lamborghini? Twee Lamborghinis. Ja, precies. En daarna drie. Dus dat gaat maar door en door en door. En de, die, die, je zou kunnen zeggen, die leegte... Uh, ik denk dat ook veel jongeren dat, dat, ja, dat ervaren. Als, ja, dat, daar gaat het niet om. Uh, en, um, dus de uitdaging is inderdaad om die sociale... die culturele en die intellectuele dimensie... en dat gaat over schoolkultuur natuurlijk ook. Hè. Um, je zou kunnen zeggen, um, weer naar voren te laten komen. En dat, dat is een heel uh, uh, pijnlijk proces, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel een fundamentele keuze... die iedere samenleving zou moeten kunnen maken. En uh, ik denk dat als je dat doet... Uh, dat, dat de jongere generatie die opgroeit in die stedelijke omgeving... dat zullen dan volwassen individuen worden... die intellectueel begaafd zijn... die uh, beschikken over sociale doelstellingen... Uh, over culturele doelstellingen... en die zullen komen tot solidariteit onder de mensen. En dat is iets anders dan, uh, uh, dan, uh, dan het voorbeeld van de Maleisische jongen. Wat je zou kunnen zeggen de meest extreme vorm is van, van individualisme... en het volledig ontbreken van enig empathisch vermogen. Denk jij dat die jongens, hè, die, die hem dan eens dus leken te helpen... dat hem daarna beroven... Ja. Dat, dat, dat, dat, dat er in zoverre nog hoop is voor die, voor die jongens dat ze ooit zullen inzien van Jezus als ze het zelf zien? weet ik niet. Daar, daar, zou, je, daar, of... daar zou je een psycholoog voor moeten vragen, maar uh, uh, ik hoop het. Want het was, even, maar dat zeg ik even als mens en niet als socioloog. Hè. Puur op mensen. Dat is hetzelfde. Vak. Je bent ook, ook Ja, als, nee, ook goed. Als mens. was heel normatief, maar ik, ik vond het persoonlijk echt misselijkmakend. En ik heb, ik heb de beelden zeg maar, uh, willen zien om, om, om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Ik vond het vooral maken omdat daar 15 jongeren omheen staan die dat gewoon aanschouwen. En alsof er echt helemaal niks aan de hand is. Alsof er een buslans komt. Maar het is, en het volledig ontbreken van enig empathisch vermogen. En dat is, dat is uh, dit stukje medemenselijkheid en het sociale component, et cetera. Uh, uh, moet aanwezig zijn in elke samenleving, denk ik, als je, als je wilt komen tot een soort van publieke moraal. Ik wil je bedanken voor, uh, voor dit uh, gesprek in uh, Brands met Boeken. Ik sprak het afgelopen uur met Ilias L. Hadiwi. En het ging over zijn uh, bij uitgeverij van Genp verschenen boek: Hoe de straat de school binnendringt. Denken vanuit de pedagogische driehoek Thuis, de school, de straatcultuur. Je zei net dat je, je hebt 2600 mensen. Uh, dit in Rotterdam. In ja. Rotterdam voor je, voor, je, voor je promotie. Proefschrift, ja. ja, ja. ja voor je, wanneer, wanneer gaat dat proefschrift Ik thuis? ben dat nu uh, naast te gaan het schrijven. En, en uh, ik hoop dat uh, eind 2011 het manuscript klaar is. Nou goed, daarna gaan we natuurlijk nog zo'n serie in van uh, Keuringen en al die ja. zaken. Ik, ik, Laten we zeggen dat voor volgende zomer uh, dat we hier weer aan tafel kunnen zitten om over het proefschrift te gaan praten. Ik ben benieuwd, ja. dank je. En dadelijk in uh, twee dingen van Max een gesprek... van Govert uh, van Brakel met André Rauwvoet. Volgende week is dit programma Brands met Boeken en Niet... want dan is Manjare er en uh, de week daarna zijn wij er weer.